Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Kleine oogjes bij de coalitiepartijen. Tot diep in de nacht werd er overlegd over de financiële plannen van het kabinet. En iets na vieren van acht waren de PVV, VVD, NSC en BBB eruit. Na tien uur praten kwam premier Schoof naar buiten. Het waren lange besprekingen, het ingewikkeld. Ik heb het vaker gezegd, Had om veel geld. had om geld voor mensen, ook in de term van koopkracht. Dus het is belangrijk dat goed door te spreken. Uh, en ik heb geconstateerd dat uh, de voorstellen van het kabinet uh, echt op steun kunnen rekenen van de vier dragende partijen van, uh, van dit kabinet. Schoof wil niet zeggen over wat er allemaal is afgesproken. Dat horen we volgende maand op Prinsjesdag, al lekt er meestal al eerder wel wat uit. Opnieuw een brand in Roermond in Limburg. Gisteren gingen er al meerdere auto's in vlammen op en vannacht was het opnieuw raak. Een rijtje geparkeerde auto's in een woonwijk stond in de fik. Waarschijnlijk is de brand aangestoken. Een huis in die straat stond ook in lichterlaaien, dus waarschijnlijk zijn de vlammen overgeslagen. Of er mensen thuis waren is niet duidelijk. De brandweer probeert daar nu achter te komen. Inmiddels is de brand in Roermond onder controle. In Zweden zijn acht jongens gewond geraakt door blikseminslag. Ze waren in de buurt van Stockholm bezig met een voetbaltraining toen het begon te onweren. Het lijkt erop dat ze onder een boom gingen schuilen voor de regen. En dat toen de bliksem insloeg, drie van de jongens zouden er slecht aan toe zijn. Ajax loopt mee in de Europa League. Gisteravond moesten ze de 4-1 voorsprong tegen de Poolse kampioen Jagiellonia verdedigen. En er was een makkie. In de Johan Cruijff Arena werd het 3-0. Trainer Farioli is blij en vindt dat de houding van zijn spelers is verbeterd. Zoals je weet is het dezelfde groep, dezelfde spelers. Maar uh, uh, ik denk dat de attitude die ze hebben gezien sinds het begin van de been uh... Different and special. Vlak voor de wedstrijd was het onrustig in het centrum. Poolse hooligans gooiden stoelen naar de politie en spoten pepperspray. Minstens drie agenten raakten gewond. Vandaag horen Ajax, AZ en FC Twente tegen welke club ze gaan spelen... in de groepsfase van de Europa League. Het weer nog. In de zuidelijke helft van het land zijn er wolken... en kan er vandaag een buitje vallen. In de rest van het land is het droog en is er ook meer zon. Het wordt rond de 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Yeah It's all I'm already, and I wish it would end. Oh, high up in my sanctuary, days go past. It's all already. Up In my sanctuary, days go past It's all I'm already and I sit in And one day When I say what I mean I do very different things Can't tell life from lies Got a bad sense of space When I say what I mean I do very different things Babe, it's time to figure it out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 Misschien ben ik geworden Wat jij hebt dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vier coalitiepartijen steunen de begrotingsplannen van het kabinet. Iets na vier uur vannacht waren ze eruit na een overleg dat tien uur had geduurd. Het wijst erop dat er nog de nodige aanpassingen zijn gedaan. Prinses Laurentien had drie jaar geleden al conflicten met ambtenaren van financiën... eerder dan tot nu toe bekend was. Dat schrijft NRC op basis van onderzoek. De prinses trok te veel taken naar zich toe, zeggen ambtenaren... Een tennisser van de Zandschulp heeft op de US Open verrassend gewonnen van de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Het is voor het eerst sinds 1991 dat de Nederlander op de US Open wint van een speler uit de top 3. Het weer, vandaag op veel plaatsen geregeld zon. In het zuidoosten is er veel bewolking met af en toe regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Zend nee.